Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Taxibedrijf Uber stopt met de eigen ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Het bedrijf hevelt dit over naar een andere onderneming, genaamd Aurora, dat sinds drie jaar bestaat. Ook investeert Uber 400 miljoen dollar in het jonge bedrijf. In ruil daarvoor krijgt het 26 van de aandelen. Uber begon vijf jaar geleden met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's via een dochteronderneming. De projecten kampen al langer met problemen. Zo werd de testfase enige tijd stilgelegd nadat een zelfrijdende Uber een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Onderzoeksprogramma Zembla heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld in een uitzending over storting van granuliet. Dat zegt de Raad voor de Journalistiek. Een bedrijf uit Amsterdam stapte naar de Raad omdat het vond dat de stof ten onrechte schadelijk afval werd genoemd in de uitzending. Volgens de Raad werd het Amsterdamse granuliebedrijf in de uitzending inderdaad van strafbare feiten beschuldigd door deskundigen, maar werd dit onvoldoende genuanceerd. De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar Brussel... in de hoop een doorbraak te forceren in de brexit-onderhandelingen. Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie... kwamen vanavond met een gezamenlijke verklaring. Daarin zeggen ze dat er nog steeds belangrijke meningverschillen zijn... over onder meer eerlijke concurrentie en visserij. En dat een akkoord nog ver weg is. Wanneer Johnson precies naar Brussel gaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat alle EU-regeringsleiders daar donderdag en vrijdag zijn... vanwege een EU-top... Op Urk is een man opgepakt in verband met het bedreigen van de burgemeester op sociale media. Het is al enkele weken onrustig op Urk. Jongeren stichten branden, plegen vernielingen... en bestoken hulpverleners en agenten met zwaar vuurwerk, stenen en flessen. Afgelopen weekend werden 13 mannen aangehouden na nieuwe ongeregeldheden. Het weer, opklaringen en een paar graden vorst. Ook is er kans op gladheid en mist. Morgen droog en wat zon en een graad of drie... Dit was het NOS-journaal. Zanfoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu nu. De nacht. Fijne kerstdagen. Fijne kerstdagen. But I get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 Easy. Ze zullen draaien. mag je schoenen. Zet ze uit de pas. Ik zal de dood bewaren.